10 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Amerika zijn zojuist de beurzen gesloten. Redacteur Jacqueline Ekman volgt de ontwikkelingen al de hele dag op de beurs in New York. Jacqueline, hoe staat het ervoor? Uh, nou, niet al te best, kan ik je vertellen. Uh, de beurs is zojuist gesloten. Ik weet niet of je de gong nog hoorde. Maar op uh, min 5,4. Nou, zeg maar zeg ruim 5,5, in de min. En uh, nou ja, dat is dus geen beste beursdag. Um, uh, uh, het is een beetje een understatement wel. Het was een onrustige dag. We doen de beurs net over uh, min 2. De hele dag geschommeld tussen 2 en 3. Op een gegeven moment had je een speech van Obama om de boel de markt een beetje te sussen. Er gebeurde er even niks. En daarna trof hij toch langzaam, maar zeker omlaag. En uh, ja, het laatste half uur heeft hij nog even een eindsprint de verkeerde kant op gemaakt. Dus in de min. Min 5,5 ruim.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 In Londen zijn sinds het eind van de middag grote groepen jongeren aan het rellen. Ze steken gebouwen en auto's in brand en plunderen winkels. Ook in Birmingham, een stad op 100 kilometer afstand van Londen, zijn rellen uitgebroken. Ook daar worden winkels geplunderd en vernield. Zaterdag begonnen de ongeregeldheden in de Londense wijk Tottenham. Inwoners koelden hun woede op agenten nadat die een buurtgenoot hadden doodgeschoten. Inmiddels lijkt het geweld daar niet meer per se mee in verband te staan. De Britse politie heeft gezegd dat zoveel mogelijk foto's van de relschoppers worden verspreid om ze te kunnen oppakken. In totaal zijn de afgelopen twee dagen ruim 200 mensen gearresteerd. De burgemeester van Londen en de minister van Middellandse Zaken hebben hun vakanties afgebroken in verband met de rellen in de Londense buitenwijken. Het weer vannacht wisselend bewolkt en verspreid over het land buien. In het Waddengebied een harde wind, windkracht 7. Morgen eerst vrij veel buien, in de loop van de middag droger en meer zon, zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS Radio 1 Langs de lijn, met Gio Lippens. Goedenavond, tot vlak voor 11 is dit de sport van deze maandag. De dag waarop de leegloop bij Ado Den Haag dan echt lijkt begonnen. Het gronds de laatste tijd van de transfergeruchten... maar nu is het vertrek van Wesley Verhoek zo goed als rond. Hij praat met Nottingham Forest over een nieuw dienstverband... En wij hopen hem straks aan de telefoon te krijgen. Het is ook de dag waarop PSV zijn wonder likt na de valse start in de eredivisie dit weekend tegen AZ. Al vindt Fred Rutte dat je van AZ ook kunt verliezen. We hebben het seizoen niet verloren. We hebben een wedstrijd verloren waarbij ik nog steeds denk... dat ik ook van tevoren... Dat in Alkmaar ja, kan je als grote club kan je struikelen en dat zal ook, ook dit seizoen weer gebeuren. Verder in deze uitzending een flinke portie wielrennen, want vandaag is de Eneco Tour begonnen. We reden met ploegleider Serva's Knave mee achter een van de succesvolle noren aan uit de afgelopen Tour de France. Make some speed up here in the descent. Come on, come on. Oké, okay, Go, go, go, till the top. Come on, come on, come on. Ook wielrenner Theo Bos komt langs in dit uur. En we kijken vooruit naar de interland van het Nederlands elftal woensdag op Wembley tegen Engeland. Dat doen we onder andere met John Heitinga, die nog steeds bij Everton zit... maar toch graag weer eens Europees wil spelen. Natuurlijk, ja, Europees voetballer wil je altijd spelen als, als voetballer zijn. En dat speel ik nu twee jaar achter elkaar niet. En eigenlijk het derde seizoen, met dit seizoen meegerekend. En ja, goed, dat is mission natuurlijk als voetballer. Dat alles en nog veel meer in het komende uur. Het was niet de seizoensopener waarop iedereen bij PSV gehoopt had... gisteren bij AZ. Zeker niet na het aantrekken van Wijnaldum, Mechtens en Strootman. Toch ging het mis in Alkmaar. AZ was met 3-1 te sterk. En dat lag volgens PSV-trainer Fred Rutte... vooral aan de instelling van zijn spelers. Hij was verbaasd over het gebrek aan agressiviteit... in het eerste deel van het duel. Rob Fleur ging vandaag langs om te kijken of Rutte er nog steeds over denkt. In de, in de grote lijn... Dan ben ik het wel eens met wat ik gisteren. Wat uit, wat direct na de wedstrijd. wat mijn bevindingen waren. Alleen nu ga ik het langzaam relativeren en dan ga je de wedstrijd kijken. En dan, dan denk ik dat, we, dat er ook wel een aantal goede dingen in hebben gezeten gisteren. En uh, dat je. die eerste 15, 20 minuten. dat heeft mij het meeste gestoord. Want uh, zo'n apathische houding. Ja, dat herken ik niet. Herken ik niet in, in de hele voorbereiding, in, in alle trainingen. Dus dat was voor mij heel erg vreemd en een hele ge rare gewaarwording. Ja, kijk, en de, en de start van het seizoen en de start van, uh, van de wedstrijd, ja, die zijn vaak wel heel erg belangrijk. Want dat, uh, dat kan je namelijk achtervolgen. Ja, ondanks dat hebben we, hebben we een fase in de wedstrijd waar we echt in de wedstrijd kwamen, waar we ook kansen creëren bij 0-0. En dan, uh, dan moeten we eigenlijk die goal moeten we maken. Die do dat doen we dan niet. Dan hebben we er een stuk of drie gehad de eerste helft. Uh, tegen een tegenstander die gewoon agressiever was. Op, op uh, zeg maar negen van de tien fronten. Ja, en dan is, dan is zo'n nederlag heel erg zuur ja, aan het uh, einde van de dag. Heb je je spelers gesproken? Die apathische houding, komt die ergens vandaan? Nee, kijk. kijk ik, ik ben zelf speler geweest. Ik heb ook wel eens... Uh, Zeker de start van het seizoen wat uh, iedereen heeft, heeft, heeft uh, uitstekende bedoelingen. Uh, iedereen heeft het gevoel, we zijn er klaar voor, we zijn heet. En, uh, ja, dan, uh, ja, zoals ik het gisteren heb gezien, leek het wel of het, of het een vlammende werking had. En, en komt die dan ergens vandaan? Omdat je misschien nog niet één echte wedstrijd om het Echi hebt gespeeld misschien? Ja, dat kan wel een rol hebben gespeeld, ja. Dat, absoluut, en dan kon je wel zien dat, uh, dat onze tegenstander dat... Uh, dat al een aantal wedstrijden in de benen had. En dat kan wellicht een rol. Maar van de andere kant is het ook weer zo: ja, kijk, je stopt het weg, je hebt het net over 24 uur. Dan moet je wegstoppen. en uh, We hebben het seizoen niet verloren, we hebben een wedstrijd verloren. Waarbij ik nog steeds denk, dat zei ik ook van tevoren, dat uh, in Alkma, ja, kan je als grote club kan je struikelen. En dat zal ook, ook dit seizoen weer gebeuren. En, uh, en wij, bij ons gebeurt het dan de eerste wedstrijd, dat is heel vervelend. En we moeten dat uh, gewoon gaan repareren richting uh, aanstaande zaterdag. Eén vervelend iets. Uh, iedereen is weer op reis deze week. Want er is een, uh, ja. een oefen in te land gepland over uh, heel de wereld. Daar kan je volgens mij als trainer niet blij mee zijn. Nee, ik, ik schaam mee achter alle, alle trainers die. Uh, ja, uh, op dit moment van het seizoen. en uh, vorig jaar was het een, ook al. en dan was het ook nog genoten benen na een. Uh, uh, na een groot toernooi. Uh, ja, ik, ik. iedereen zit in de voorbereiding. Sommige clubs uh, zijn nog niet eens begonnen. Ja, dan is dit de meest vreselijke datum voor alle trainers. Want donderdag zie je op z'n vroeg je mensen terug. Ja. Nou, dan heb je een vrijdag een training en zaterdag een wedstrijd. Ja, kijk, tactisch kan, kunnen, we, kunnen we bijna tot niets doen. En, uh, we kunnen vrijdag natuurlijk wel het een en het ander doen. Maar diegenen die uh, woensdag negen minuten in de benen hebben... Ja, die moeten die moet, uh, zaterdag wel weer fris zijn voor, uh, voor onze eigen wedstrijd. En, uh. Ja, dat, uh, dat is altijd, altijd een behelpen. Van de andere kant, je werkt bij een grote club en dan mag je, moet je blij zijn dat je heel veel internationals hebt. De datum, deze data, ja, dat, is, dat is niet, heel, niet prettig voor, uh, voor alle clubs. Dus het, uh, met een aantal mensen van de week alleen een beetje praten, buiten, want ja, voor trainen is geen, geen gelegenheid. Nee, zoals we, zoals we net hebben kunnen zien, we hebben er stukken of acht. Nou, en... Uh, een aantal die hebben gisteren volledig gespeeld. Dus die hebben een herstelprogramma gekregen. En de anderen hebben we wel mee kunnen trainen. En daar kunnen we ook heel goed mee trainen. En voor de rest is het uh, zeker de, de mensen die er zijn. Om toch wel uh, vanuit fysiek, fysieke, omdat nu kan het nog. En straks uh, komen we in een ritme van dubbele wedstrijden. Dan kan je onmogelijk mee trainen. Ook geen fysieke prikkel meer geven. Dus wij moeten dat toch wel in, de, in deze week proberen te leggen. En dan? Gewoon op naar RKC. En als je die weer wint, is alles weer vergeten en vergeven. Ja, de start van het seizoen is niet de één wedstrijd. De start van het seizoen, heb ik altijd gezegd... Van, dat gaat over een stuk of 5, wedstrijden. En, en dan kan je zien waar je staat. En, en daar is nog een bijkomstigheid... Dat, uh... Uh, die 31 31 augustus had een hele vervelende he Kunnen er nog heel veel spelerswisselingen plaatsvinden? Ja, precies. Maar daar heb je mee te maken. En uh, het, het, dat moet ons niet bezighouden. Ons moet bezighouden het team waarmee we aan het werk zijn. Waar ik gisteren een aantal goede dingen heb gezien. Onder andere het, het creëren van, van de kansen. Uh, ook slechte dingen. Uh, te makkelijk de goals weggeven. En als we dat kunnen elimineren en we kunnen dat in balans brengen... dan heb ik het volste vertrouwen in, uh, in de komende weken. Komt er dan nog een spits en een verdediger bij? Ja, kijk, het, voor mij... zo langzamerhand begint dat vervelend te worden. <laughs> Want uh, iedere dag word ik daarmee geconfronteerd. Uh, en uh, die stand van zaken die, die is duidelijk, die is denk ik helder... dat we daar nou op het zoek uh, zijn. Ik geef daar advies in. Uh, de besluitvorming ligt uiteraard bij de directie... En, uh, ja, ik, ik, ik wacht af, en, uh, maar ik heb wel een goede hoop. Ik denk dat Marcel dat wel. Uh, ja, wel goed, in goede banen gaat leiden. Was maar 1 september? Hè? Was je van het gezeur af? Ja, voor mij wel, ja. Dancing to the music vibe And the boys, just the girls with the girls in their hair While the shot and men just sitting way over there And the songs, they get of each one better than before And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning And your hipist what's the size Where you gonna go, where you gonna go, Or where you gonna sleep tonight And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning And your head hipist what's the size, where you gonna go where Or where you gonna sleep tonight Or Where you gonna sleep tonight So you're heading down the road in your taxi for four And you're heading outside Jimmy's front door But nobody's in And nobody's home till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 Trotse Amy McDonald met die hele grote hit. This is the life. Philip Gilbert en Edvald Borson-Hagen zijn de favorieten voor de winst in de Eneco-tour... die vandaag in Amersfoort begon met een proloog. Het is de Belgische veelwinnaar versus de Noorse alleskunner. Het begin van de Noor was beter dan de start van de Belg... want Hagen werd tweede in de korte tijdrit achter de Amerikaan Taylor Finney. Verslaggever Sebastian Timmerman zat vandaag in het spoor van Borson-Hagen. Oké, okay, oké, okay, man. Dit is het verhaal over de 7 minuten en 4 seconden die edvald Boasson hagen vandaag nodig had voor de proloog van de Eneco Tour in Amersfoort. Next roundabout in 200 meters. En dat zijn aanwijzingen van Servas Knave, de ploegleider van de Noor bij Sky. En oud ploegenoot. Knave kent Hagen sinds hij op zijn 20ste profet. Erg veranderd is de Noord niet. Nou, niet zozeer. Hij is een betere renner geworden, maar uh, qua persoon is hij nog steeds. Uh, nog wel hetzelfde. Het is, uh, is niet echt veranderd, nee. Een beetje ingetogen, hè, ja? lijkt het altijd. Ja, hij is niet, niet bepaald extrovert, nee. Maar uh, het duurt bij hem altijd een tijdje voordat hij een beetje loskomt. En uh, je merkt dat als je de, de eerste dag op de koers is, je zat nog heel rustig. En dan gedurende de etappenkoers, dan dus hij voelde hij zich uh, steeds meer op zijn gemak bij wijze van spreken. En, ja, het is gewoon een prima gast, een prima kerel. Is dat lastig werken met zo'n stille jongen, stille wateren? Nee, nee, nee. Dus ik vind dat niet lastig. Ik bedoel, uh, als er iets niet in orde is, dan laat hij het wel weten. Dus zolang, uh, zolang hij rustig blijft, is alles in orde. Het uh, nee, is dus gewoon heel fijn werken met hem. En, uh, en je weet gewoon dat hij altijd gemotiveerd is. En, uh, ja, 9 van de 10 keer is hij ook in uh, goede vorm. En hij kan gewoon, op heel veel parcoursen kan hij, uh, kan hij winnen. Hoe hecht Hoe hecht is jullie band? Ja, echt super echt. Ja, dat niet super echt. Uh, ik heb als renner heb ik ook uh, nog een aantal keer met hem op de kamer gelegen toen hij net overkwam. Dus ja, je hebt wel een bepaalde band, maar uh, ja, nu bij je ploegleider dan is het ook allemaal net wat anders natuurlijk. Make some speed up here in the descent. Come on, come on. De aanwijzingen van ploegleider Knaven zijn vaak kort en krachtig, terwijl de stopwatch op de smartphone meeloopt. Oké, okay, go, go, go, till the top. Hè. Come on, come on, come on. Kijk, vandaag is het gewoon heel hectisch. Dus je hebt eigenlijk geen tijd om, uh, om, om met hem te praten. En, en dan is het vooral aanwijzingen gegeven tijdens de, tijdens de proloog. Uh, want ja, we hebben dan het parcours gereden. Maar ja, je bent zelf veel tijd bezig als ploegleider. Dus ik rij achter alle renners aan. Dus je hebt ook niet uh, even een half uur voor de start of een uur voor de start. Even tijd om, uh, om het nog wat door te nemen. Maar uh, straks hebben we het er heel kort over gehad. En uh, hij weet wel hoe hij dat moet, uh, moet aanpakken vandaag. Is hij goed uit de Tour gekomen? Ja. De dat... twee ritten won. Ja, dat is afwachten. Het is zijn eerste echte wedstrijd weer. Dus het is gewoon eventjes... Uh, ja, iedereen is wel moe na de Tour. Maar ja, dat is vooral ook omdat je uit ritme bent. En uh, nu heb je weer een etappekoers en dan kom je weer in het ritme. En dan uh, zal, dat wel, uh, zal het zich wel met de dag beter gaan voelen. En daar is de klakson. Man, Als de good. finish dichterbij komt, neemt de spanning toe. One key to go, eh? one key to go. Come on. Drie redders, Edval Boasson Hagen. Hallo. En hij was de man die hier natuurlijk in de in ecotour van 2009 de eindoverwinning binnenhaalde. Okay, come on. Eh? The last four 300 meters. Come on. Eh? One more sprint. Come on. ...tijd te maken. Kom niet aan yeah, de tijd last van sprint. Fini. Come on. Komt hij onder de tijd van David Miller. Jawel, dat doet hij. Tweede plaats Edval Boasson Hagen. Wilson Hagen wordt tweede vandaag in de proloog... achter Taylor Finney, het Amerikaanse tijdrit Talent. Maar dat is geen schande. Bo Hagen staat er prima voor in het algemeen klassement... en dus een lachend gezicht bij Knaven. Ja, ik denk dat Edveld gewoon een hele goede proloog gereden heeft. En uh, je ziet dat Finney er echt bovenuit steekt vandaag. Als het met een halve seconde is, dan kun je nog ontevreden zijn. Maar als het, uh, hoeveel is het? Zeven seconden of zo? Ja, dan uh, moet je daar gewoon vrede mee hebben. ik denk... Uh, voor ons is het een hele goede uitgangspositie. Is hij nou uh, sprinter of tijdrijder? Of hoe, hoe moeten we hem nou eigenlijk zien? Hij vindt de toeren-etappes uh, die over hoge bergen gaan. Ja. ja, misschien is hij een Edveld. Ja, hij, hij is gewoon een allrounder. Uh, maar niet een allrounder die alles een beetje kan. Hij kan ook een aantal dingen zien gewoon de beste. Hij pakt acht seconden op Philippe Gilbert. Dat zijn de twee namen die heel veel mensen aan het begin van deze 1eco-tour hebben aangestipt als de twee... Grote favorieten. Zie jij dat ook zo? En is dat nu ook nog steeds zo? Ja, zeker. Gilbert is een van de favorieten. Maar er zijn nog wel meer. Uh, David Miller is ook voor mij een, uh, een kandidaat. En, en zo zullen er nog wel meer zijn. Uh, elke seconde die je voor hebt is, is, is belangrijk. In ecotour is vaak beslist uh, met een paar seconden. Dus de tijdrijder Boers-Zonhagen gaat nu weer even de kast in. En morgen gaat de sprinter Boers-Zonhagen uh, weer proberen voor de bonificatie seconde te gaan. Ja, in principe denk ik dat dat wel uh, de beste tactiek zal zijn. Als je die kwaliteiten hebt en de bonificaties zijn belangrijk... dan zul je die, moet je die kwaliteiten ook natuurlijk optimaal benutten. Serva is Knave de ploegleider van Boasson Hagen. Taylor Finney gaat na de proloog dus aan de leiding in de Eneco Tour... met 7 seconden voorsprong op Hagen. David Miller is derde op 8 seconden. Beste Nederlander is Lars Boom trouwens op de vijfde plaats... met 10 seconden achterstand op Finney. En de eerste echte rit gaat morgen van Oosterhout naar sint willebrood Jouw Yi is bij de wereldkampioenschappen badminton al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlandse verloren twee games van de Spaanse Carolina Marin. Judith Meulendijks bereikte wel de tweede ronde dankzij een overwinning op de Oostenrijkse Simone Prutsch. Bij de mannen won Dicky Palayama ook zijn openingspartij. Ten koste van de Canadees Stefan Wojcijkiewicz bereikte hij de volgende ronde. En Robin Hazen heeft met zijn overwinning in Kietsbuul een flinke sprong gemaakt op de wereldranglijst tennis. De, zijn eerste ATP-titel leverde de Nederlandse tennisser de 44e plaats op, zijn hoogste klassering ooit. Volgens Hazen profiteren ook anderen van zijn toernooizegen. Voor het Nederlands tennis is het echt super. En het is natuurlijk een stimulans, denk ik, nu ook voor andere reren om, om, om ook zo'n uh, titel te halen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 op de grenslam spelen. Die jongens die dus meedoen om uh, verder te komen bij uh, lagere uh, ATP-toernooien. En dat is natuurlijk alleen maar mooi. Nog een forse stijger op een wereldranglijst... maar dan een wielrenner op de UCI-ranglijst... boekte Wout Poels flinke winst. Door zijn vierde plaats in de ronde van Polen... klom de wielrenner van Vakant Soleil naar de 53 e plaats. De lijst wordt nog altijd aangevoerd door toerwinnaar Cadel Evans uit Australië. Vlak voor de Belg, Philippe Gilbert. Daar is hij weer, die tweede staat. In de Nederlandse eredivisie is drie Amerikaanse basketballers rijker. Landskampioen Leiden versterkte zich met routinier Gabe Kennedy, een ruim twee meter lange center. Landsteden contracteerde twee guards. De Zwolse club bereikte overeenstemming met Damon Huffman en Cameron Wells. Mijn liefde. Zonder is de wereld maar een rotsblok? Vaak. Valt het niet met? Het komt bij jou terug. Hoogsten kun je pas doen hij is wat zijn en vergeet ook niet al die onordere mensen. Ze ben zo. as well. Daniel Lohuis uit Zuidoost-Drenthe in zijn eigen taal oorig doen tegen mensen die niet oordig doen. We Fred Rutte er al eerder over in deze uitzending. Het seizoen is pas net begonnen en nu al moeten de clubs hun internationals afstaan voor de verschillende oefeninterlands. Het Nederlands Elftal verzamelde vandaag in Noordwijk. Woensdag speelt Oranje op Wembley tegen Engeland. En daarbij ook Wesley Sneijder die pas eind augustus aan de competitie hoeft te beginnen met Inter. Als hij daar dan nog speelt tenminste. Want net als vorig jaar is Manchester United geïnteresseerd in hem. Dus zou het zomaar kunnen dat u woensdag tegen een aantal nieuwe ploegenoten speelt.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 je bedoelt, uh, terug naar Nederland hè? Ja. Of is dat nog een overleg ingeruimd ergens in Engeland? Uh, uh, weet ik niet. Ik, bedoel, uh, ik hoor het al. Ja, hè? Nee, ik, ga, ik, ga, uh, ik ga weg naar de wedstrijd. Ja. Althans, als ik uh, de toestemming van de bondscoach heb, uh, ik moet weer terug. Hè. Toch heeft Snijder nog wel een paar vrije dagen na die oefenwedstrijd tegen Engeland. De Engelse competitie begint trouwens aankomend weekend. Met natuurlijk weer de nodige landgenoten. Ook Johnny Heitinga, die nog steeds bij Everton zit. Nog wel. Mij gaat het heel goed, goed. in de toekomst dat... Uh... Dus nog even afwachten. Dat, uh, nee, goed, voorlopig sta ik onder een contract van. Ja. Uh, bij Everton, uh, hier en daar sijpelen we wel berichten door dat dat uh, misschien wel niet meer heel lang duurt. Uh, hoe zit dat? Nou, het heeft, Niemand heeft zich gemeld en ik focus me op dit moment alleen op Everton. En, uh, ik heb daar nog een meerjarig contract, nog drie jaar. En uh, voor de rest uh, heb ik eigenlijk geen nieuws nog. Nee. Maar heb je het je zin nog? Dat is een beetje een absoluut... gewetensvraag. Nee, ik heb het absoluut naar mijn zin. We hebben een, een leuke, leuke groep. Er uh, zijn geen nieuwe spelers bijgekomen. Alleen uh, ik heb het absoluut naar mijn zin Je zou zo graag Europees voetbal spelen, vul ik dan maar in? Natuurlijk, ja, Europees voetbal dat wil je altijd spelen als, als voetballer zijn. En dat speel ik nu twee jaar achter elkaar niet. En eigenlijk het derde seizoen met dit seizoen meegerekend. En, ja, goed, dat mission natuurlijk als voetballer. Ja, Met 27? Klopt. Ja, huiswerk goed gedaan. <laughs> nee, nee, goed, ik ben 27, maar ik heb hier natuurlijk een drie jaar contract nog. En... Ik heb natuurlijk uh, hier intussen Thijs wel getekend, ook met uh, volle verstand. Ja. Voorlopig sta ik gewoon, uh, uh, speel ik in Liverpool. En uh, wat de toekomst gaat brengen, dat weet je niet. Dat, dat zie je nu ook uh, tijdens zo'n transferperiode. Is het zo dat dat een gesprek van de dag is bij jullie onderling? Want de ene verhuist naar Swansea en de andere verhuist naar Malaga. En die, het is één grote kermis. Nee, ja, goed, maar dat is altijd rond deze periode. Ik wil me goed herinneren dat toen ik naar Everton vertrok, ging ik pas op 1 september. Toen waren we ook met Nederlands elftal net bij elkaar gekomen, dus ja... Deze periode en de periode in januari is altijd wel hectisch. En hoe gaan voetballers daar eigenlijk mee om? Als ze onderling gewoon bij elkaar een hapje zitten te eten? Nou ja, vrij makkelijk. Uh, tijdens, het, uh, tijdens de lunch of tijdens het ontbijt of tijdens het diner... dan, uh, ja, dan, dan babbel je wel met elkaar en dan worden ook dit soort dingen besproken. Oefenen met het Nederlands elftal. Uh, is dat nog iets waar je naar uitkijkt? Ja, voor het Nederlands speel je altijd graag. En zeker zo'n wedstrijd tegen Engeland. Ik heb nog nooit op Wembley gespeeld... En... Ze hebben natuurlijk uh, een, eigenlijk een hele goede, goede ploeg als je al die spelers bekijkt, stuk voor stuk. Er uh, lopen veel, veel uh, kwaliteit rond. Dus het is voor ons is natuurlijk ook een enorme uitdaging. We hebben natuurlijk een, uh, een mooie reeks neergezet en die willen we natuurlijk vasthouden op Wembley. En volgens mij las ik vandaag zelfs iets als Spanje verliest en wij winnen, staan we nummer 1. Ja, op de FIFA-ranglijst. Ja. Dat is inderdaad gek. Moet Spanje moet al van Italië verliezen en jullie moeten winnen. Um, wat zegt zo'n lijst jou? Want daar wordt eigenlijk altijd een beetje lacher over gedaan vroeger. Nou ja, ik vind uh, toch wel een. Uh... Ja, dat staat toch wel mooi op het moment dat je bovenaan staat. Kijk, Spanje is natuurlijk uh, het land die de uh, laatste jaren gewoon domineert. En wij zitten daar korter achter. En ik las het te vallen vandaag, dus ik vind het eigenlijk wel een, een grappig iets. Ja, dus straks is Nederland misschien wel het beste land van de wereld. Tenminste, op papier, op, het, op dat ja, vlak. Ja, maar we moeten beker hebben we niet. Nee, dus, <laughs> nou ja, goed. Uh, ik hoop dat we uh, iets moois kunnen verrichten op het EK straks. Nou, we hoorden John Heitinga al zeggen, mocht Spanje verliezen van Italië en Nederland winnen van Engeland, dan stijgt Oranje naar de eerste plaats op de wereldranglijst. Bas Tiggelen, goedenavond. Gio, hallo. Uh, nou, normaal zou ik zeggen, je hebt meegeluisterd, maar ja, je hebt het interview zelf gemaakt, dus je wist het al eerder dan wij uh, wat hij zei. Uh, die wereldranglijst bij het voetbal, ik bedoel, we weten allemaal, het stelt weinig voor. En dan horen we ineens Heitinga zeggen dat hij er wel waarde aan hecht. Kun jij dat uitleggen? Nou, zoals het hoort met dit soort dingen. Het stelt weinig voor. Totdat je bovenaan staat, dan is het posting ja. hartstikke leuk. Nou, ik, het, kijk, het is niet zoals bij tennis... waar die ranglijst echt wat zegt en waar daarna gekeken wordt. Maar het zegt natuurlijk wel wat over het feit dat het zelf al heel solide is... en heel sterk en bijna niet te verslaan. En onder, een, uh, onder Bert van Marwijk bezig is aan een periode... die zijn weergaan niet kent in de geschiedenis. Want zo goed zijn we eigenlijk nog nooit geweest, puur cijfermatig gezien. Dus ja, het, het zegt wel wat over de kwaliteit van, van het elftal. En het is allemaal heel solide en, en heel sterk. Kortom, die mannen uh, die in het Nederlands elftal spelen... die willen allemaal wel eens een keer voelen hoe dat voelt... Uh, op die eerste plaats staan, op die wereldrangmeest. Ja, nou, dat een beetje prestige is daarbij. Ik denk dat ze zich uh, woensdagavond, als het al zou gebeuren, niet... Uh... Dat ze, dat Geen niet... Polonaise. <laughs> nee, niet, niet op Geen die reden, nee. Nee. Ik moet er overigens erbij zeggen dat ik me niet kan voorstellen dat Spanje verliest van niemand. Dus ook hm. niet van Italië, maar, ja, okay. maar toch. Okay. Nou, ze hebben in ieder geval getraind hè, aan het begin van de avond. Uh, Oranje zonder Afalai, want hij is de enige uit de kern van 14 die ontbreekt bij Oranje. Uh, hoe stond het met de spelers die er wel waren? Waren die allemaal fit? Ja, Aflaj is inderdaad van de, zeg maar, de vaste mensen. Die heeft natuurlijk van zijn hemstring last gekregen. Dus die ligt er bij Barcelona even uit. De rest is redelijk fit, met uitzondering van Van Persie. Die kreeg natuurlijk in die oefenwedstrijd tegen Benfica... nog een enorme schop van meneer Garay. Kennen we nog van Real Madrid. Dat is een Argentijn. Die nog deel uitmaakte trouwens van het Argentijnse elftal... dat hier in Nederland toen wereldkampioen onder 20 werd. Weet je wat elftal van ja. Messi toen speelde hij ook in. En dat zijn, dat zijn beste schoppers over het algemeen. Dus Van Persie had er ook behoorlijk mee aan de stok. Die heeft last van zijn enkel... Die heeft niet getraind, is in het hotel gebleven. Die gaat morgen mee naar Londen. Nou, dat is wel handig, want dan moet hij toch weer naartoe. En dan is het morgenavond op Wembley bij de training kijken of dat gaat. En als dat niet gaat, nou ja, Van Persie heeft natuurlijk wel eens eerder problemen gehad... aan het begin van het seizoen. Dus ik vermoed, als hij nu denkt, nou, ik weet het niet, dat hij het niet doet. Oké, okay, dat is Van Persie. Uh, verder wel, iedereen? Fit? Uh, nou ja, Pieters is uh, vanwege privéomstandigheden uh, het trainingskamp verlaten. Dus die is er niet bij. Pieters die overigens in de belangstelling ineens staat van Newcastle United. Die uh, hebben hem via de scout bekeken afgelopen weekend. Gisteren was dat eigenlijk in, uh, in Alkmaar toen hij de tweede helft dus alsnog wel speelde. Die, is ook, uh, uh, die heeft een, moet ik zeggen, een contract waar een gelimiteerde transversum in staat. Dus mocht Newcastle nou zeggen, nou we vinden dat interessant en dat hebben we ervoor, over, dan kan het maar zo zijn dat die nog vertrekt. Maar die is er dus met Nel zelf dan niet bij. Mm. Nou zijn er wel wat meer geruchten, hè? Uh, zoals gebruikelijk uh, zoomt het er allemaal weer een beetje. Heitinga zou weg willen bij Everton, uh, Snyder zou naar Manchester kunnen komen. Uh, we hoorden hem daar net over. Nou dat leidt meteen tot opwinding bij ons. Maar die internationals zelf, uh, trekken die zich daar wat van aan? Nee, nou, het is wat Heitinga net al zei. Ze hebben het er wel over. Um, maar op een andere manier, dat gaat vrij rustig eigenlijk. Um, ik denk ook dat dat komt omdat voetballers gewend zijn... dat je door zoiets plotseling van de een op de andere dag een totaal ander leven hebt. Want ja, of je nou in Hamburg woont of in Malaga... om maar eens naar bijvoorbeeld Van Nistelrooy of van Matthijs te kijken... dat scheelt nogal. Maar als je weet dat het onder zoveel jaar gebeurt... hou je er misschien een beetje rekening mee... En, ik heb de indruk dat ze er niet heel erg van onder de indruk zijn... van wat er allemaal gebeurt. Het is natuurlijk wel spannend. Dat zei ga ook, en dat is het ook. Uh, maar ja, ik heb de indruk dat de buitenwereld er wat uh, heigeriger over doet... dan de spelers zelf. Dan nou gaan ze naar Londen. Uh, dat gaat uh, morgen gebeuren. Wat gaat er allemaal in de loop van de dag gebeuren dan? Nou, niet bij veel. Er is uh, morgenavond een training op Wembley. Dan zal er nog een persconferentie zijn van de bondscoach. Omdat het reglement nou eenmaal voorschrijft dat dat zo is. De dag voor de wedstrijd. Nou... Hoop ik dat de rellen in Londen, waar we de laatste ja. dagen heel veel van horen, dat zich dat niet nog meer uitbreidt. Hoewel ik begrepen heb dat dat vanavond eigenlijk wel het geval is geweest. Um, Nederland speelt op Wembley, zoals gezegd. In het noorden um, van Londen. Dus, ja. ja, nou ja, goed. Het, het is in die zin wel weer ver uit elkaar. Maar goed, je moet maar kijken hoe dat zich ontwikkelt. Ik begrijp dat Arjen van der Horsten uh, straks daar nog het een en ander over gaat vertellen. Maar ik kan me voorstellen dat ook bij zo'n selectie. dat je, ja goed, een aantal jongens speelt ook in Londen. dat dat toch wel uh, in je hoofd zit ook. Ja, die zien toch die beelden en denken dan van... nou, dan moeten wij uh, morgen daar ergens in de buurt spelen. Nou. Of woensdag, ja, lijkt, lijkt liefde, mij van. gek. Ja. En nogmaals, Londen is groot en je zal er bij wijze van spreken niets van merken. Maar ik vind het een beetje een raar gedachte, toch? Mas, we gaan het allemaal zien. Woensdag dus, hè, in Londen. Ja, zo Dank je wel. Blue skies, poison is the wind that blows from the north and south and the sea. One oh, mercy, mercy, means All oh, things and what they used to be so oh, Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish, full of mercury. Oh Oh mercy, mercy, oh, please. All things ain't what they used to be no more. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live near barbed night Oh mercy, mercy, oh, please. All things ain't what they used To be even about this overcrowded land How much more than you from Sanders can't you stand? Marvin Gaye was dat met mercy, mercy me. Gaan we naar Engeland. We hebben het nu al beloofd, zojuist Bas Stichler, over die voetbalwedstrijd Engeland tegen Nederland. Komende woensdagavond gaan we verder over praten met Arjan van der Horst. Maar inderdaad even dat sprongetje maken naar de actualiteit van dit moment, Arjan. We hoorden je zojuist bij Nieuwsuur. Uh, ja, het klinkt misschien een beetje te zwaar om te zeggen dat Londen brandt... maar wel delen van Londen. Ja, wel delen van Londen. Uh, zeker de armere wijken in het oosten en zuiden van Londen is het flink mis. We zien op dit moment ja, heftige beelden in Croydon. Dat is een wijk in Zuid-Londen waar een meubelzaak in brand is gestoken. En waar het vuur heel snel is overgeslagen naar uh, andere panden. Nou, dat beeld zien we ook in... Andere delen van de stad waar ook rellen zijn geweest tussen jongeren en de politie. Waar winkels zijn geprunderd, winkels, ruiten zijn ingeslagen. Uh, en, en dat zien we nu dus al drie dagen in Londen. Ja, Arjan, uh, het stadion Wembley ligt in Noord-Londen. Daar is op dit moment gewoon niks aan de hand? Nee, het stadion ligt in West-Londen. In londen, oh, West -Londe, Noord -Londen ja. is, het, is het nu flink mis. In Tottenham bijvoorbeeld, daar, waar het stadion daar... Uh, is het wel flink mis. Wembley ligt in West Londen. Uh, dat is een wijk die ver buiten het gebied ligt... waar uh, nu de ongeregeldheden plaatsvinden. En ik denk als je daar als bezoeker naartoe gaat komende woensdag... dat je weinig zal merken van de onrust... die op dit moment uh, door het delen van de hoofdstad raast. Tenzij natuurlijk ook daar de vlam in de pan slaat. Maar de verwachting is dat gezien de samenstelling van de wijken, het westen van Londen... is toch een stuk rijker en sociaal stabieler... dan uh, bepaalde delen van Oost- en Zuid-Londen... dat die onrust zich vooral tot de andere delen van de stad beperkt blijft. Maar laten we dan vooral verder gaan met het, uh, met het voetbal van komende woensdag... en natuurlijk het voetbal in Engeland. Want in Engeland moet de competitie in de Premier League, de hoogste divisie... gewoon nog beginnen. Is het niet een raar moment om dan nog voor die start van die competitie... al met die nationale ploeg te spelen? Dat vinden ze hier wel en je hoort dan ook veel kritiek vanuit de Premier League clubs. Komend weekend begint de competitie pas en iedereen wil zich natuurlijk in de puntjes voorbereiden op de start van het nieuwe seizoen. Ja, Zo'n vriendschappelijke installant kunnen ze missen als kiespijn. Uh, er is weinig wat ze daar vooralsnog tegen kunnen doen, ondanks alle protesten. Protesten die we ook wel de afgelopen jaren zagen. Maar ja, de FIFA is oppermachtig en die bepaalt eigenhandig de speelkalender. En dus woensdag een internationale vriendschappelijke interland. Ja, nu is die verhouding tussen de FIFA en die Engelse voetbalbond toch al niet zo goed. Sluiten de club zich daar nu bij aan, met name bij die Engelse voetbalbond? Ja, die relatie tussen de clubs en de FIFA was eigenlijk net zoals bij de Engelse Voetbalbond ook al heel lang niet zo goed. Wat ik al zei, we al eerder dit jaar ook kritische geluiden toen Sepp Blatter de FIFA-baas, nieuwe plannen bekendmaakte voor nog meer internationale wedstrijden. Gelukkig voor de Engelse clubs dan staan ze niet helemaal alleen in een kritiek. Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München, ja, die is ook voorzitter van de G21, hè, dat is de groep van de machtigste clubs in Europa... waartoe ook uh, Ajax en PSV uh, deel van uitmaken. En die heeft gezegd dat uh, uh, die drukke speelkalender niet kan. Dat is belachelijk. Hij heeft dat niet alleen bekritiseerd... ook nog eens openlijk de corruptie onder Seb Blatter in de FIFA. Ja, en dat zijn welkom woorden die hier, heel hard, uh, die hier heel welkom zijn. Het ja, zit ze nog steeds niet lekker natuurlijk ook dat ze het WK niet hebben gekregen. Ja, dat is een zeer gevoelig punt. Ook omdat Engeland die meedong na de WK van 2018 volgens het technische rapport van de FIFA... als beste uit de bus kwam en uiteindelijk naar de stemming... terwijl verschillende uh, stemmen, stemhebbers hun, uh, hadden beloofd voor Engeland te gaan stemmen... zou uiteindelijk maar één stem kregen. En dat was echt een vernedering. Ze kregen nog zelfs minder dan het gezamenlijke bid van Nederland en België. Ja, en dat wordt hier echt als een vernedering gezien. En dat uh, zijn ze niet vergeten. Ja, nu weten we dus dat die clubs niet enthousiast zijn... over die oefenwedstrijd tegen Oranje. Uh, de supporters, komen die wel massaal? Dat dan weer wel, want Nederland natuurlijk is de WK-finalist. Eh, er speelt natuurlijk ook mee dat veel oranje spelers in de Premier League uitkomen. Dat zijn bekende gezichten. Nigel de Jong, Raphaël van der Vaart, Dirk Kuyt van Persie, Tim Krul van Newcastle. Met een beetje mazzel, als we, eh, zoals we eerder hoorden, misschien ook wel Wesley Snyder. Want Manchester United zou hem willen kopen. Ja... Al in een heel vroeg stadium waren de goedkope gezinskaarten uitverkocht. Dit, nu heb ik het over twee maanden geleden. Ja, dat betekent dat een groot deel van het stadion vol zit komende woensdag. Ja, met 90.000 zitplaatsen is dat heel wat. Ja, uh, hoe is de hoop uh, bij het Engels publiek? Hebben ze een beetje het gevoel dat Engeland Nederland aankan? Want de laatste vier thuiswedstrijden ja, die hebben ze niet gewonnen. En niet alleen de thuiswedstrijden, maar kijk ook eens naar het WK. Uh, dat was natuurlijk een drama voor de Engelsen. Daar hebben ze niet goed gepresteerd. De afgelopen vier thuisduels hebben ze niet gewonnen. Uh, tegen Ghana en Frankrijk werd gespeeld in vriendschappelijke wedstrijden. Van Frankrijk werd verloren, maar tegen Ghana gelijk gespeeld. De laatste twee kwalificatieduels thuis tegen Zwitserland en Montenegro. Ook geen feest, ook eindigde dat in een gelijkspel. Ja, de laatste thuiswinst dateert alweer van bijna een jaar... Geleden 4-0 tegen Bulgarije in september. Eh, moet je wel meteen bijzeggen dat Engeland zelden verliest in Wembley. De afgelopen 18 duels was dat eh, slechts één keer. Nou, de bondscoach is Capello. Die heeft een selectie van 26 spelers maar liefst opgeroepen. Zat daar nog een verrassing tussen? Ja, de meest opvallende naam, en die is niet zo bekend in Nederland natuurlijk, is Tom Cleverly, jonge middenvelder van. Manchester United werd vorig seizoen nog uitgeleend aan Wigan. Maakte toen indruk. In het voorseizoen de afgelopen weken heeft hij veel gescoord voor United. Hij is dus nu weer terug bij Ferguson. Hij is nu ook opgenomen in de selectie van Ferguson. Maakte ook gisteren indruk in de Charity Shield. Hè, de wedstrijd tussen de kampioen en de bekerwinnaar. Manchester United tegen City. Die door United werd gewonnen. Capello ja, die had al eerder een oogje op hem laten vallen. En die zit dus nu ook bij de Engelse selectie komende woensdag, is ook niet zo gek. Want voorin ja, er ontbreekt het toch wel een beetje aan uh, in Engeland. Rooney was het afgelopen jaar niet al te best. Pieter Crouch van Tottenham, die scoort weliswaar veel voor Engeland... maar wordt zelden opgenomen in de basiself. En dan hebben we nog uh, Theo Walcott van Arsenal. Ja, die heeft, is toch een wisselvallige speler. En uh, voorin kunnen ze wel wat vuurkracht gebruiken... En wellicht dat deze jonge Tom Cleverley, die middenvelder is... een aanvallende middenvelder, dat kan leveren. Ben je er zelf bij woensdag? Ik bedoel, niet op het veld, Jazeker, maar op ja, de tribune? Mijn zoon is jarig en die wilde zijn eerste wedstrijd zien. En dat, dat is geen beter moment natuurlijk... dan een, een mooie interland tussen Engeland en Nederland. Prachtige gelegenheid, Arjen. Arjen van der Hoors was dat. Voetbal vandaag. FC Utrecht zit met een keepersprobleem. Afgelopen weekend maakte Michel Vorm zijn vertrek naar Swansea City bekend. En vandaag raakte zijn vervanger Roberto Fernandez zwaar geblesseerd. De Paraguayaan die wordt gehuurd liep tijdens de training een meniscusblessure op. Fernandez is na verwachting zes tot acht weken uitgeschakeld. André Krul en Erik Cummins zijn de andere keepers in de selectie van trainer Erwin Koeman. En de aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft de rode kaart van Victor Elm ingetrokken. De Zweedse middenvelder van Herenveen werd van het veld gestuurd in de wedstrijd tegen NEC. Maar na bestudering van de televisiebeelden werd besloten dat die straf onterecht was. Rogier Molhoek had minder geluk. De speler van VVV Venlo is naar aanleiding van zijn rode kaart in het openingsduel tegen FC Utrecht... voor vier wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk... De andere spelers die in het openingsweekend van de eredivisie uit het veld werden gestuurd... kregen alle een schossing van één wedstrijd. AZ-doelman Sergio Romero krijgt tot 1 september de tijd om een nieuwe club te vinden... Mocht hem dit niet lukken, dan sluit hij weer aan bij de selectie van trainer Gert-Jan van Beek. De Argentijn had zich vorige week al in Alkmaar moeten melden, maar heeft dat nog steeds niet gedaan. Hij zal over de maand augustus dan ook geen salaris ontvangen. En sportclub Cambuur is het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler League goed begonnen. De Friese wonnen in een doelpuntrijk duel in Apeldoorn met 4-2 van AGO VV. ADO Den Haag moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Matthijs Manders legt de functie neer die hij sinds 1 april bekleedde. Henk Jagersma, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ADO, is teleurgesteld. Matthijs Manders is pas uh, vijf maanden bij ons aan het werk. Uh, we zijn uh, samen heel hoopvol uh, gestart. Ook in het bouwen van ADO naar een nieuwe, nog uh, betere fase dan waar we nu in zitten. Uh, maar Matthijs heeft geconcludeerd voor zichzelf dat dit toch niet de type functie is dat. Uh, hij op het oog had en wat bij hem past. En hij zegt: Ja, ik heb in de vakantie er goed over nagedacht. Uh, ik heb met hem daarna een aantal gesprekken gehad. Maar hij blijft bij zijn conclusie. Hij zegt: Ik had toch iets anders moeten doen, want dit is niet wat ik zoek. En dan nog dit: je kan veel zeggen over Real Madrid, maar niet dat ze geen oog hebben voor de toekomst. De Spaanse club heeft Leonel Angel Coelhira, een Argentijnse talent van zeven jaar. Leonel zal volgende maand zijn eerste training bij een jeugdteam van de Koninklijke afwerken. Real Madrid troefde met deze deal stadgenoot Atletico af dat het talent had ontdekt.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 tell you was aza met why can't we voor Theo Bos was het seizoen 2011 nog niet wat hij ervan had verwacht. Na twee mooie overwinningen op de weg in februari en zilver op het WK-koppelkoers, werd het stil rondom de voormalige baansprinter. Maar gisteren was daar ineens weer een overwinning in de laatste rit van de ronde van Denemarken. Daar vandaan vertrok Bos meteen naar Amersfoort voor de start van de Eneco Tour. Hij moet het daar gaan opnemen tegen grote namen als Tyler Farrar en André Grijpel. Sebastian Timmerman in gesprek met Theo Bos. Het is een uh, drukke 24 uur voor je geweest. Gisteren nog uh, winnend in Denemarken. Uh, ja. Dat was geloof ik om vier uur afgelopen en toen was een sodemieter het vliegtuig ja. in. Ja, toen zat ik uh, om 8 uur hier in het hotel aan tafel. Dus uh, dat is eigenlijk wel vlo vrij vlot gegaan. Ja. Was je opgelucht? Uh, dat ik de vlucht had gehaald. Nou, of dat je gewonnen had. Ja, dat, uh, ja eigenlijk uh, allebei was er wel blij mee. Dus, uh, Want ze zeiden van uh, ja, als je gaat winnen dan moet je een vlucht later uh, pakken. Want dan ga je niet redden met dopingcontrole en alles. Dus, uh, maar het is me gelukt om het allebei uh, te redden. Dus het uh, was een goede dag. En voor het eerst sinds uh, begin juni weer eens op het hoogste treetje. Valt er dan iets van je af? Ja, het was wel heel lekker. En uh, ja, winnen is gewoon altijd mooi. Dus, uh, maar ja, je, het, het kan niet op bestelling. En, uh, en nu ging het gewoon perfect eigenlijk. Dus uh, ja, daar ben je wel heel erg blij en, uh, het is gewoon lekker als je ergens uh, dat je hard werkt. Dat het uh, soms ook beloond wordt. En uh, ja, daar doe je het wel voor natuurlijk. Wat zat er tegen tot nu toe uh, deze zomer? Zeg maar, Vooral sinds, sinds die Tour de Rijken? Nou, nee, niet veel. Alleen uh, op zich heb ik geen tegenslagen gehad. Alleen je moet ook kijken: uh, ik was de hele ronde van Denemarken was ik goed in vorm. En dan reed ik heel goed. Alleen de aankomsten, de eerste vier dagen, waren de aankomsten niet. Op mijn lijf geschreven. Dus dan de uitslag uh, zegt uh, 68ste plaats. Terwijl ik wel superbenen heb en uh, een hele goede vorm heb. En uh, de laatste dag is een ideale aankomst voor mij. En uh, daar ga je voor en, dan, uh, en die pak je dan. Dus uh, ja, soms uh, rij, je, rij je koersen wat, uh, wat niet mijn specialiteit is. En dan, uh, dan, komt, er een, uh, ja, dan komt er geen topklassering uit. Terwijl je wel gewoon dezelfde vorm heb uh, als gisteren bijvoorbeeld. De ziekte die je uh, uit de ronde van Italië hield uh, eerder dit seizoen... heeft hij nog lang doorgewerkt bij? Ja, dat was wel, uh, dat was wel pittig. Want uh, dan moet je even uh, ja, anderhalve week de stekker eruit trekken. Uh, antibiotica. Uh, en dan rustig opbouwen weer. En dan weer koersen. En uh, dat, uh, dat heeft wel lang geduurd voordat ik weer het oude gevoel kreeg. Dus, uh, maar dat is ook... Uh, ja, dat is, ja dat, ik ben niet de enige die daarmee uh, te kampen heeft. En, uh, dat is ook uh, natuurlijk wel topsport, dat je, hoe je daarmee om moet, uh, om, omgaat. En, uh, maar het is wel, ja, uh, wel heel vervelend, omdat eigenlijk de Giro uh, ja, het hoogtepunt van het seizoen uh, moest zijn. En nu sta je normaal gesproken niet op de, de Ronde van Spanje. Is er nog een kans dat je daar wel van start gaat? Uh, nou, kijk, uh, ik, ik, ik zit niet bij de selectie. En, uh, uh, mocht er iemand ziek worden, dan, uh, ja, dan zien we dat wel weer. Maar in principe uh, ja, rijk ik gewoon geen aan en uh, heb ik een uh, ander programma. En, uh, op zich uh, ja, rijk ik uh, Ronde van Denemarken en Neko Tour aan elkaar vast. En dat is wel een, uh, mooi, uh, ja, een mooi blok, zeg maar. En daarna eventjes uh, rust, to, tot rust komen en dan uh, Ronde van Engeland... Je bent tijdens de Ronde van Denemarken ook in Kopenhagen geweest. Op het uh, parcours van het wereldkampioenschap. Wat voor indruk gaf jou dat? Ja, dat is wel een supermooi parcours. En uh, die, ja, dat, het is niet heel selectief. Dus het wordt een brede wegen. Uh, dus ik denk wel dat het een massasprint gaat worden. Weinig klimmen? Ja, er zit, uh, de aankomst is uh, heuvelop. Wat ik wel jammer vind. Uh, want het is niet mijn specialiteit. Maar, uh, dus ik heb liever gewoon echt een, een vlakke aankomst. Die, uh, een brede weg, uh, heel snel. Een snelle aankomst, zeg maar. Maar uh, en halverwege uh, heb je eigenlijk nog een klein uh, hupje, een smalweggetje. Wat, ja, als ze daar uh, onderaan volle bak demereren, uh, Schubert bijvoorbeeld. Dan, uh, dan heb je in 50 s positie wel een probleem. Maar uiteindelijk uh, gaat dat wel weer, heb je genoeg tijd om weer uh, terug te komen. En ik denk ook wel dat het uh, niet selectief genoeg is om, om een uh, heel peloton in stukken te rijden. Heb je Leo van Vliet al gebeld? Nee, ik heb niet gebeld. Bij maar... jou misschien? Nee, nee, nee. nee. Maar uh, ja, ik moet gewoon zorgen dat, uh, dat ik gewoon goed in vorm ben. En uh, ik denk dat ik dat uh, op dat moment wel kan zijn. Ik ben dat nu eigenlijk al. En uh, ja, dan zien we wel wat de uh, wat, uh, gevolgen zijn. Wordt deze week belangrijk in de sprints met mensen als Ferrar, Greipel die hier is? Ja, zeker. Ja. Dat is wel uh, een mooie wedstrijd. En, uh, ja, kijk, kijk ernaar uit. Ik heb, ik heb wel zin in morgen. Ja, dat is mooi. Theo Bos dus zin in de Eneco-tour. Voetbal dan aan het einde van deze uitzending. Voetbal uit België om precies te zijn. Want bij kampioen Genk mochten niet over transfers van spelers worden gesproken. De spelers moesten zich vooral op de competitie in België concentreren. Het verbod werd ingesteld door Franky Verkouteren. Dat is de succestrainer die Genk vorig, jaar, vorig seizoen uh, kampioen maakte. Maar, wat een ironie, nu vertrekt Verkouteren zelf. We hebben contact met onze volger van het Belgisch voetbal, Armand Schreurs. Armand, goedenavond. Goedenavond. Het is ja, toch wel dat een dat beetje wel raar, hè? Ja, en bovendien die combineerde twee functies, die was trainer en tegelijk technisch directeur. Dus die moest ook al die onderhandelingen doen van transfers en hij wilde daar niks van horen tot 27 augustus. Ja, en de ironie wil nu dat de man zelf gaat vertrekken. Ja, waar gaat hij naartoe? Ja, Al Jazeera, de ploeg uit Abu Dhabi. Um, het is zo dat hij, is, hij had een paar vrije dagen had, want we hebben een Interland woensdag. Jullie spelen op Wembley en wij spelen tegen Slovenië, de Rode Duivels. En Verkouteren, die was blijkbaar enkele dagen weg, maar niemand wist dat hij naar Abu Dhabi was gevlogen. En vandaag heeft de lokale voetbalbond meegedeeld dat er een akkoord is dat Verkouteren trainer wordt van Al Jazeera voor twee jaar en dat er enkel nog details moeten worden geregeld. Nu, Verkouteren zelf, die heeft daar niks over willen meedelen. De club was stom verbaasd en hij wordt morgen vroeg opnieuw in Genk verwacht. Hij gaat er met de directeur, de algemeen directeur van de club praten, maar iedereen vermoedt wel dat hij daar gaat meedelen dat hij vertrekt. Zeg allemaal, dan hebben wij bij jullie de naam dat wij op de penningen zijn, uh, dat wij zuinig zijn, uh, ja inderdaad op de centen zijn. Maar dit is nu al de tweede Belgische voetbaltrainer die in korte tijd voor het grote geld kiest, hè? Wij zullen het van dikke advocaat geleerd hebben, laten we het dan <lacht> daarop houden. Hè? Maar natuurlijk, Michel Perdom is een ander verhaal Want daar uh, alludeer je op Michel Perdom is vertrokken na het seizoen Maar ja, dit is onder het seizoen Na twee speeldagen Bovendien Genk speelt uh, de komende twee weken Twee wedstrijden tegen Maccabi Haifi Voor een ticket in de Champions League Dus die club staat echt wel voor Heel belangrijke wedstrijden En die gaat dus wellicht zonder trainer vallen morgen Dat is een heel slecht moment voor Genk En ik heb ook de indruk dat het de erg wordt kwalijk genomen Ja, uh, maar goed, Heeft Genk al gereageerd? Ja, Genk wil niet reageren tot ze verkouderen gesproken hebben. En dat zal morgen vroeg gebeuren. En daar gaan ze een communiqué uitgeven. Maar daar zal, denk ik, toch niets anders in staan dan de trainer vertrekt met uh, onmiddellijke ingang per direct. Ik uh, kan me niet voorstellen dat hij nog een week of twee weken bij Genk zou blijven voor die uh, Champions League voorronde. Dat is ook niet aanvaardbaar, denk ik, voor de spelersgroep. Hm. Dus het is uh, bijna een hold-up... Uh, bij heldere dag. Maar goed, de man heeft gekozen voor het grote geld. Hij is 54 jaar. Hij is over twee jaar getekend hebben. Ja, wat wil je dan meer? Kortom, de kampioen van België van afgelopen jaar heeft wel een groot probleem nu. Absoluut, ja. Absoluut. En, uh, ik weet ook niet of er zoveel keuze Hij is op de markt van de trainers. Er zijn wel wat namen gecirculeerd. Maar ja, je weet toch nooit met wie ze dan uh, uiteindelijk gaan uitpakken. Nee. En, alleszins in België zijn er weinig falabele kandidaten. Dus moeten ze in het buitenland gaan zoeken? Misschien in Nederland? Ja, jullie mogen een paar namen citeren. Hè. Ik weet ook wel dat Mario Beenvrij is en Huub Stevens en al die namen zijn vandaag in België aan lijstjes toegevoegd. Je weet nooit. Goed, allemaal, dank voor de uitleg weer. Allemaal Schuurs ja, was dat vanuit België. En wij zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Morgenavond zijn we er natuurlijk gewoon weer met een uurtje sport op de dinsdagavond dan. En zometeen kunt u gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Vanavond gepresenteerd door Eva Jinek. We hebben nog geen nieuws van Wesley Verhoek. Die overgang is dus nog niet 100% definitief. Morgen hoort hij daar meer over. Ik wens u nog een prettige avond.